De onrust ontstond na de dood van een 17-jarige Algerijnse jongen. Hij werd door de politie doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole. De kans is klein dat Rusland met opzet een zogenaamd ongeluk laat gebeuren... bij de kerncentrale van Zaporizhia. Dat meldde militaire analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War. Volgens de analisten blijft Rusland waarschijnlijk vooral dreigen... met een aanval op de kerncentrale om Oekraïne af te remmen bij tegenaanvallen... en de westerse steun voor Oekraïne te beperken... De Oekraïense militaire inlichtingendienst zei gisteren dat Rusland het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia geleidelijk aan wegstuurt. In India zijn bij een busongeluk minstens 25 mensen omgekomen. De bus zou een klapband hebben gehad, tegen de vangrail zijn gebotst en vervolgens vlam hebben gevat. Veel inzittenden wisten niet op tijd te ontsnappen aan de vlammenzee. Het ongeluk gebeurde in de West-Indiase staat Maharashtra. De politie heeft dit jaar sinds het verbod op lachgas inging 23.000 lachgassilinders in beslag genomen. Vanaf vandaag gaat het openbaar ministerie ook mensen vervolgen die het verbod overtreden. De politie trof het lachgas vooral aan in het verkeer. Dat varieerde van een enkele gebruiker met een ballon tot handelaren met honderden gasflessen. Lachgas kan worden beschouwd als een softdrugs. Bij overmatig gebruik kan het schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. Het weer, nu nog bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen zonnig, met lokaal nog kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzondere reden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Ja in Zandvoort. Is Zin in ZFM. Z met nu. Toebak, leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen! Zant Nee, nee nog niet. Nee, straks. Straks hebben we verjaardag. Eerst maar even een lekkere muziek hier op de zaterdagmorgen. In 2020. Ik heb gehoord dat het rustiger op de weg is in Frankrijk. Ja, helaas. 1350 auto's in de brand gezet. James, John Davis en Laura Burnham Ja, helaas, lost, de band bestaat niet meer, 2008 hebben ze de, de pijp aan Maarten gegeven. dat Maarten ook in de band? Nee, vond het dat is van een uitdrukking weet je wel. Goed, dit was Cheap Champagne als opening van het tweede helft in het radioprogramma Goud van Oud zeg ik altijd maar weer. Een kijkje in het verleden wat gebeurde er door de jaren heen? 1883, oprichting uh, door leden van de Haagse en Haarlemse. Eigenlijk een soort fietsclub. Maar dan echt die hele oude fietsen nog. En die grote wielen en die kleine wielen en driewielers. En dat was een heel gevaar dan nog als je met de fiets op pad ging. Uh, toen hebben ze zich met de ANWB opgericht. En dat was he? Het was eigenlijk de wielrijdersbond, Het was de wiel. ja, dat heet was het ook alweer. Algemene nou, Nederlandse wielrijdersbond. Ja, wielrijdersbond, en uiteindelijk hebben ze de naam veranderd. Uh, uh, maar goed, dit is nog wel steeds die afkorting. Maar goed, in het begin, toen ze uiteindelijk ook voor de auto's gingen zorgen... werkte <lacht> het zo, hou je vast. Johan heeft een vaste route. Diverse malen per dag reed hij van Sluis via Oosburg naar Breskens en weer terug. Praatpalen en mobiele phones bestaan er nog niet. Pechmeldingen krijgt hij van mensen onderweg, van kantoniers... of van automobilisten die naar hem seinen met de lichten. Ook wonen er langs zijn route EHBO'ers. Als zij horen dat er iemand autopeg heeft, hangen ze een gele vlag uit. Voor Johan een sein... Dat hij op dat adres nadere informatie kan halen. Ja, ongelooflijk dit, hè? moet je je voorstellen. Hij rijdt, gewoon hij rijdt elke keer hetzelfde rondje heen en weer in de hoop dat hij halverwege of ergens gewoon iets opkomt. Ik zeg: Hé, hey, ik zie daar iemand met pech. Nou, die kan ik even helpen. Die hoeft ook geen lid te worden. Hij hielp gewoon iedereen. En als je dus iemand zag nee pech had dan kon je een gele vlag uit hangen en stopte niet ook. Jezus, dat is te armoedig allemaal. maar het grappige is de oprichting is 1883. uiteindelijk hebben ze allerlei dingen veranderd en uh, in het begin ging het toch over fietspaden wegwijzen. maar het ging het over alles wat op de weg de, de, de, zich beweegt, ook wandelaars. en uiteindelijk in 2017. want ja, toch hadden ze al een tijdje uh, aan bij uh, van die, uh, gele palen, praatpalen uh, geïnstalleerd. Hebben ze de 300. En, de 3300 gele palen hebben ze uitgeschakeld. Ja. In 2017. Dus. Uh, nou ja, goed. Toen was het echt helemaal klaar. Ja, maar ik vind het toch uh, ergens jammer. Want ik, ik heb dus uh, toen een auto-ongeluk gekregen in Frankrijk. Ja. Ergens in de Franse ardennen achtig iets. Ja. Maar toen uh, liep je naar een praatspaal en je belde. En dan denk ik van ja. Als je daar kan je wel een telefoon oh ja, dan moet je waarschijnlijk gewoon 911 bellen of zo, of uh, ja, 112 ja. bellen of zo, dat je dan uh, dat kan melden of zo. Want uh, dat weet ik het ook niet precies. Maar je bent toch lid van de ANWB of niet? Ja, mijn vriend is lid van. De... Ja, ja waar, goed. Waar, waar heb toen, uh, dan heb je een pasje en een nummer. Wij hebben ook altijd boven van de klep zitten en dan kan je hem bellen als je problemen. Ja, ja, oké. Okay. Het grappige is, vroeger had ik hele oude auto's en was ik niet lid. Ik heb wel eens echt over een vlug gestrokken, anderhalf kilometer achteruit geduwd naar een dichtbijzijnde benzinepomp om startkabels te kopen. En nu heb ik een wat duurdere auto en ben ik lid. Gast, wat slaat dit op? <laughs> ah, het, kost, het kost bijna niks, uh, lid, lidmaatschap. Nee, oké, okay, maar goed, je Japan. Dus. Uiteindelijk dus de ANWB dus in 2017... 3300 gele praatpalen af. Ja, en dat... Zes... Ja, sorry. Ja, ik wil een, nieuwe, een nieuw ja, item beginnen. 26 item? jaar geleden werd de Union Jack in Hongkong gestreken... in het bijzijn van Prince Charles. En toen werd de Chinese Rode Vlag werd gehezen... Maar in Peking werd dus al gejubelde dat de eeuw van imperialistische vernedering voorbij was. Het akkoord verzag dus dat Hongkong 50 jaar lang een speciale status zou krijgen met vrijheden die het Chinese vasteland niet kent. Maar ja, de Democraten in Hongkong hebben al gewaarschuwd in Londen dat ze achterbleven met een lege doos. Nou ja, inmiddels na 25 jaar hebben ze over de hele lijn gelijk gekregen. Ja. Het zou 50 jaar zijn hè, dat het, die vrijheden zouden blijven. Ja. Er zijn echt wel mensen daar vertrokken en zo, organisaties en zo, want het is daar gewoon niet zo prettig meer. Nee, nee, hoe gaat het aflopen daar? Ja. 1916, de slag bij Somme. En het grappige is, als je daar op Google en op YouTube even kijkt, uh, dan krijg je daar een mooi verhaal van Dietrich van Fluiten. En die kan er, ja, iets over vertellen. En zo brak die 1 juli 1916 aan en het zou een warme dag worden. Het was een zaterdag.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 Liet in het leven. 40.000 gewond. Uiteindelijk uh, wordt de slag beëindigd in november van 1918. Het duurt eindeloos lang. Het is dus echt... Tonnen aan uh, munitie daar naartoe ge gebracht. Uiteindelijk ook heel veel blindgangers. Ze hadden ingezet op de tweede loopgraaf, uh, waar die Duitsers zaten, die bereikten ze al niet eens. Dus dat lukte allemaal niet. Het was één grote slagpartij. Voor, voor de Engelsen. En de Engelsen waren ook echt dwars. Want er waren een aantal mensen in het leger die hadden gezien. Ja, maar als uh, Duitsers op die verhoging naar een interieur neerzetten. Dan schieten ze ons allemaal neer. Nee, gast, dat gaat helemaal niet gebeuren. Nou, dat ging wel gebeuren. Dus nou, een dramatisch verhaal van het Eerste Wereldoorlog. Zeker. Nou, dan heb ik een ander dramatisch verhaal. Want ja? Dat was in 1520. Dan had je dus echt uh, La Noche Trieste. En dat had te maken dus met uh, Hernán Cortés. Dat was dus een Spaanse man. En die, uh, die heeft dus toen, uh, is toen daar uh, bezig geweest. om uh, die 400, uh, Met 400 Spanjaarden wilde hij dus uh, een, een stad veroveren. En het is uiteindelijk wel gelukt. Maar het, het kostte dus bijna het hele leger van die Cortés. En uh, iets van duizenden Azteken. En dit is wel uh, het einde geweest van het Azteekse uh, uh, Rijk. En het was dus zelf dat van die conquistadores... die waren aan het vluchten. Die hadden zoveel goud bij zich... dat ze onder het gewicht verdronken... toen ze in het water van die rivier liepen. En het was dus ook zo dat sommige kanalen... Er lagen zoveel lijken, in. Dus dat de mensen gewoon naar de overkant konden lopen. Oh, het... Het is echt, dat je denkt van jongens. En dat, dat is dan niet met een mitrailleurtje. Nee, dat was waarschijnlijk allemaal met machettes en hakken. Ja, ja, ja. Oh, wat ja. oh, echt allemaal. Het, het, bijna het mier idee, weet je. Wat, dat je dat, dan, dat dan, die hebzuchten, dat, dat het goud. En dan denk ik van, uh, waar haal je het in godsnaam? Hoe haal je, hoe haal je het lef vandaan om dat te veroveren? Ja, ja. Dat is toch je Rijnse diefstal? In, uh, nou ja en, ja, en je moet meteen afgestraft. Dat is wel duidelijk. Man, man, Absucht. man. Goed, 1959, Willem Duis maakte zijn debuut op de televisie als presentator. Hij schreef voor verschillende muziekbladen, schreef hij al heel veel teksten. En mensen vonden hem zo interessant dat hij uiteindelijk werd uitgenodigd voor een programma. En daarin was Johnny Ray te gast. En Johnny Ray heeft heel veel rockroll geschreven in de jaren 40 en de jaren 50. En hij werd uitgenodigd. en hij kon daar heel veel over vertellen, deze Willem Duis. En uiteindelijk uh, ging hij muziek, muziek, presenteren in 1962, 1999. Op zondagochtend werd dus blootgesteld aan allerlei muziek die hij dus had ontdekt. TikTok talkshow host van Nederland... en hij kwam de televisie. met de televisie. Hij uh, Ontvangden niet allerlei mensen. En dat altijd, ja, was het grappig. Erop, zaterdagavond, ja, rariteit. Het kabinet was het ook een beetje. En uiteindelijk uh, kwamen er ook allerlei mensen... Zeg maar, uh, uh, spelen. En hij wilde eigenlijk nooit repeteren. Dus uiteindelijk werd de naam... Werd voor de vuist weg, want... Probeer maar wat. Gewoon improviseren. Doe maar iets. Doe maar iets. Ja. En het mooie is natuurlijk uiteindelijk Willem Duis En je had in die tijd ook Willem Ruis. Ik wou eens vragen met die, met die namen, hè? Heb je je vroeger niet Willem Oruis genoemd? Ja, jij. Ja, ja. Oh, oh dank Oh, dank u. Maar ik wil toch eens van jou... Krijg jij wel eens post die eigenlijk voor mij bestemd is? Uh, nou, over het algemeen de rekeningen... <lacht> En die stuur ik door naar Willy Ruis, want die woont ook in Hilversum. Nou goed, dat grappige. De bakkerlijn in de jaren zeventig op de televisie. Dat was echt, dat is nu niet zo'n meer. Ja. Maar toen was het wel heel grappig. Willem en uh, uh, Willem Ruis en Willem Duis bij elkaar. In de show. In de show. Het is vandaag 16 jaar geleden, ja? nee 15 jaar geleden, dat het algemene rookverbod is oh ja. ingesteld in een Nederlandse horeca. Ik had het zitten lezen en uiteindelijk was Nederland niet een van de eerste. Nee. Maar ook nee, maar, niet een van de laatste geloof. Nee, maar het, is toch, het was toch wel een hele omslag. Ja. De horeca dacht van nou, dat, gaat, dat komt nooit meer goed en zo. Maar uh, uh, ik heb ook het idee dat uh, in die grote uh, dingen zoals... Uh, uh, in Amsterdam, eh, de uh, Fasa, en het, uh, hoe het allemaal heet. Maar daar wordt ook allemaal niet gerookt binnen en zo. En ik denk nou, het is toch een enorme omslag geweest. Ik kan ja, je gewoon ja. niet meer voorstellen nee. dat vroeger daar iedereen heeft zitten roken in al die peuken. Ja. Ik in de disco ook rokend staan op de, de vloer. En daar gewoon je peuk uit, uit trappen op de grond en zo. Ja, ja, ja. ja dat, maar het dat, zal een hoop branden gescheeld hebben. Dat, dat denk ik oh, ook. Ik weet het, we En een, een hoop ik longen, vond. maar ook ja. Ja, En dat soort obscure clubjes. Wat je gauw uh, natuurlijk ja als dat in een gordijn wordt gegooid weet je wel je ja je zit toch allemaal met kleine vuurtjes in dat uh, ik heb pond. nooit echt gehoord of de mensen vonden dat dat een complot was oh nee dat er ook eigenlijk wel gezond was want daar waren de reclames in de jaren 40 en 50 altijd over. Ja, nou, Zo, zo ja. goed als mijn moet het even een sigaretje roken? Dan wordt ze wat rustiger. Een tevreden roker is geen onruststoker. Ja, dat waren van die dat tekstels. Is. Ja. Oh, heel mooi. goed. Nou, ja, ja. Ik, ik, ik heb ook wel eens in de film gezien. Ik weet niet, het was niet in Nederland. Maar daar hebben ze zelfs de sigaret helemaal geblurd. Dat je hem niet in beeld ziet. Oh, Oké. Okay. Dan, dan denk je, wat heeft hij in zijn hand? Oh, dat is een sigaret. Oh, nu hebben ze geblurd. Oh, wat oh, ja, grappig. Verkeerd, verkeerd voorbeeld. Dus of we helemaal die kant op gaan, denk ik niet. Maar het was wel een grappig iets. Goed, straks yeah. nog op de vierde. Eerst maar eens even een uh, plaat van Billy Cairo. En het heet Howl. Lately, it's hard to let you know that I'll never learn. I am explosive and volatile. I'm on the turn. It's time to squirm back to two. muziek van Biggie Cairo. En dat Ja, hij is terug in Nederland. Zijn er nu 3000 of 300? Ja, er worden verschillende verhalen over. Wat is nou echt waarheid? Hoeveel wolven hebben hier in Nederland met die knipoog. Goed, dus het is alweer tijd voor de verjaardagen. Gelukkige verjaardag. Dit is vandaag dat je verjaardag. Ja, nou wel, dat kan niet meer. Hij, hij verjaart niet meer, want J.J. Forskel zou jarig zijn geweest. Hij is overleden in 2008 bij nader inzien. Dat is echt de meest ontvangrijke roman die hij geschreven heeft. Ja, ongelooflijk, die kwam uit in 1963. Hij was even op zoek. Het gaat namelijk over zijn studietijd. En, en 1207 bladzijden. En in twee banden is hij uiteindelijk uitgebracht. Maar waar hij bekend, bekendst om is, is het bureau. En het bureau gaat over zijn uh, loopbaan bij Merkens, een instituut. En dat uh, omschrijft een 30-jarige loopbaan daarbij. En het is gewoon een heel traag... Tra, traag verhaal, deze bureau. Maar later is daar nog eens een... Uh, noem je dat? Een, uh, een, een, een ding is van gemaakt. Noem je dat nou? Een podcast van gemaakt. En dat podcast is echt... Uh, wat was het ook weer? 110 uur. Met 192 acteurs. En het grappige is... de man die het gemaakt heeft... die heeft eigenlijk originele geluiden gezocht... bij de... bij de, deze... Bij Bro, podcast. Dat is wel bijzonder. Dus, want het speelt zich af in de uh, jaren 50 en jaren 60 en 70. En dat is wel geinig. Ik, ik had daar een fragment van. Waar heb ik dat ook alweer neergezet over de podcast? Nou goed, helaas. Hij, hij wordt vandaag dus uh, niet jarig Fosco, Maar hij heeft dus uh, onder andere heel veel boeken geschreven. Heb je al eens wat gelezen van Fosco? Het Bureau ofzo? Het Bureau, ja. ja, ja daar had ja, ja, ja. ik het over dat podcast. Nou, ja, ik, vond het al mooi. Ik, vond, ik was niet zo kapot van zijn stijl. Nee? nee. Heel droog. Ja. Dat is het is eigenlijk heel droog. Goed, wie is de meerjarig? Ja, vandaag is ook jarig uh, Harry Jekkers. Oh, ja. Ja, die is zeer bekend natuurlijk van het klein orkest. En uh, hij, hij schijnt dus ook dat nummer geschreven, dat zat ik net te lezen, van uh, de Kerstezel. Oh, van, Ja, de, de kerstezel. Uh, maar hij was niet de kop, maar hij was de kont. Dat was dan echt zo'n uh, zo ja. uh, een, een plot. Uh, dat had hij toen geschreven voor uh, kinderen voor kinderen. En het was ook wel leuk van uh, wat hij dus eigenlijk ook had. Dat had het nummer uh, van. Uh, Den Haag geschreven, O Den Haag. Maar dat had hij onder een pseudoniem geschreven. En dat was een Harry Klorkenstein. Maar dat is een anagram van Klein Orkest. Oké. Okay. Dus uh, uh, uh, uh, Klorkenstein, dat is dus Klein Orkest uh, als anagram. Leuk hè? De, de, de, maar het is... Uh, ze zijn ook zeer bekend geworden natuurlijk met het nummer Over de Muur. Hij schreef het heel neutraal. Yeah. Maar het is wel als protestlied staat het bekend. Ik denk van nou, dan ben je toch inderdaad on... Uh, uh, hoe zeg je dat? onvergetelijk, inderdaad. Ja. Ik, vond het, ik vond het ook een prachtig nummer, dat over de muur. Ja, dat is ook een mooi nummer, ja, zeker. In uh, 2022 is je overleden... Sil Johnson. En Sil Johnson was toen 85... en zou vandaag dus uiteindelijk 86 worden. Hij is bekend van deze plaat... Hij speelde gitaar, harmonica en hij was gewoon echt uh, iets van de soul. Hij heeft ook dit gemaakt, bijvoorbeeld. Oh, something is holding me back. Hele fijne muziek. Zeker. Hij werkte onder andere met uh, zijn broer Jimmy Johnson en hij heeft heel veel uh, muziek geschreven. En, uh, nou goed, hij betekende heel veel in, die, in de soul- en nou, schoolwereld. Dit, dit nummer graag als Jolanda landenkeuze willen doen. Oké. Okay, of vind je hem Johnson. te langzaam. Johnson. <laughs> nou, ik vond die andere leuker. Okay, nou, Miss speciaal... Brown, Brown Frame. Oh ja, die is mag ook dat wel al... Zou je dat nogal kunnen zeggen? Miss Frown? je bent Miss Fine Brown Frame. Ja. Je hebt okay. een leuk uh, frame. Ja, hij mag dat zeggen, wij niet. Dat is het, hè? Dat gewoon. is wel... okay. het uh, gewoon. Vandaag is ook jarig, dat vind jij vast wel grappig. Dus uh, Mrs. Pamela Anderson. Oh ja. is van 1967, dus ze wordt 56. En uh, ja, zij is dus eigenlijk toen herkend... dat ze in het publiek stond met een bepaald biermerk. En ze was echt bloedmooi. En toen is ze dus daar uh, reclame voor gaan maken. En toen kwam ze uiteindelijk in Baywatch terecht en alles. Nee, nou, ze zat eerst hierin. Home Improvement. Daar heeft ze een heel klein rolletje van Lisa gespeeld. Ja. En Lisa presenteerde dat, uh, dat. Uiteindelijk kwamen die andere gasten erop. Maar goed, een heel klein rolletje. En uiteindelijk is ze doorgebroken met natuurlijk... Uh, Baywatch. Ja, maar dat was wel daarna, hè? Ja. Want ze kreeg dus in 1991 die rol. Ja. Maar ze is dus daarvoor is ze dus eigenlijk ontdekt dus dat ze toevallig een t-shirt aan had van een sponsor van een bierbrouwer Labat, La wat ik helemaal niet meer ken. Nee. En die, die, die heeft daar toen dus uh, uh, een baan aangeboden, omdat ze toevallig een t-shirt aan had. En ze was toevallig tijdens de Canadian voetbalwedstrijd... pikte pikt een televisiekamer haar op in het publiek op het grote scherm. En toen mocht ze naar het, uh, naar het veld komen. En, uh, en zo is het eigenlijk allemaal gekomen. Okay. Dat was gewoon zo'n zo leuke meid. En 1985, maar nou ja, hoe oud was ze toen? Toen was ze uh, 17, 18. En, en die mooie vrouw die ernaast stond, die heeft een excuus gekregen... waarvoor die niet het podium mocht betreden. Dat eigenlijk. was haar hè? Dat bedoel... Voor uh, de, hoe uh, noem, um, noem je dat nou? A selectie, noem je dat, mm -hmm. uh, voor de auditie van Baywatch... Had ze uh, geen BH aan en zorgde ook dat ze uh, wel goed uitkwamen. Zeg maar, vandaag uh, wordt hij uh, 89. Echt waar, je kent hem van deze serie. Jamie Farr, ja. 86. Mesh. Hij speelde Sejant Klinger. En Sejant Klinger was altijd in vrouwenkleden gehuld. En was altijd een beetje opstandig. Ah, even een fragmentje is ook best leuk. Wat doe je? Kom eens op. Can a guy have a wash set without somebody biting him on the neck? biting who? I was biting you. No, you weren't, you were biting me. Nou ja, goed, een grappige hilariteit altijd in mesh en het ging natuurlijk over Vietnam en Korea waar de Amerikaanse soldaten dan uh, zeg maar streden en zij ze verzorgden als ze gewond daar binnenkwamen. De klinger dus uh, hij wordt 86. Uiteindelijk heeft hij nog uh, verschillende films bij. Hij heeft echt een heel veel uh, series gespeeld, vooral echt heel veel series. En de laatste rol die hij speelde was in 2010. De Roonies. De Rooney's. oké. Okay. Vandaag is ook jarig Mirjam Timmer. Ze wordt vandaag 41 pas. En uh, zin, uh, je denkt, wie is dat dan? Maar een Nederlandse singer-songwriter. En zij had toen de tijd uh, vormde zij de band, uh, de band Twars. Twars. Ja. Oh, mijn god. Hier ben ik. Hier ben ik Oh, maar ja. Ik vond het wel ik, een mooi nummer. En, nee, het, was, uh, het was gewoon zeker muzikaal gezien, uh, qua verschillende stemmen, dat, dat uh, klonk gewoon prachtig. Ja, en het had echt dat, had er een goede inzending kunnen zijn voor uh, Eurostock Festival. Ja, maar ze zijn, dus, in de ze, lijn. ze zijn dus een tijd eruit geweest. We zijn ook Engels gegaan, want toen een tijdje niet. En nee? nu is ze weer terug onder Naam Torres met twee nieuwe bandleden. Christian en Julian worden weer op optredens verzorgd. Dus ze zijn weer uh, in de in running. Nou, ik ga even kijken de laatste CD. Ik heb er helemaal zin in vandaag. Ja. Vandaag wordt die 80. Oh, precies, 80. Dat is die gast van, uh, van dit, hè? Nou... War of the Worlds schreef hij. Die stem ook. Hij maakte uh, zijn versie van, uh, uh, hey, uh, van Wells, Origin Walls, geloof ik, heet hij niet. En uh, hij heeft daar echt een zijn versie van gemaakt. Uiteindelijk werd dit natuurlijk de grootste hit. Die is samen met um, hoe heet hij, Justin Hayward, die dit inzingt, maar hij heeft de muziek allemaal samengesteld. En die geluiden ook in War of the Worlds, die waren wel heel mooi, hè. Zoals dit ook. 1978, hè? Ja. Die geluiden nog. Het deksel van de, de lid van de cylinder viel eraf. En dan kwamen al die wezens, die kwamen van Mars, kwamen dan de aarde te betreden. En die gingen dus alle mensen doodschieten met die laserstralen van onze War of the Worlds. Vooral Richard Burton die was die hele mooie stem, hè? Hypnotized by the unscrewing. Die naam Two feet of shining screw projected when suddenly the lid fell off. Richard Burton sprak het in wat Jeff Wayne dus had gemaakt. Goed, nou... Eh, ja, vandaag meest? is ook nog jarig uh, Kraantje Papi. Ja, oh, dat is ja. natuurlijk jouw lievelingsartiest. Uh, nou, ik... We Samen met Warren. <laughs> ja, hij wordt, vandaag wordt hij 47. En het is echt toch een jonge gast, hoor. Dat, uh, of 37 zelfs, hij is van 86. Ja. ja. Maar uh, die, uh, ja, die is vooral uh, bekend geweest... Uh, van allerlei nummers van... Uh, Waar is Kraan, Feesten, Hand omhoog en De Manier... En, en hij heeft heel veel gespeeld met allerlei andere artiesten... zoals Jan Smit, Dope, D.O.D., Jiggy J... en de, de Geloseerde Aap. De Geloseerde Aap. Ja, wat leuk, aap. er is dus blijkbaar een band die zo heet. Precies. Oh, wat grappig. Vandaag wordt hij 74, je kent hem wel. John Farnham, hij komt uit Australië vandaan. Hij was eigenlijk het gezicht van de Little River Band. Toen ging hij solo en in 78... You're the Voice had een grote hit mee, maar ook Age of Reason. Maar wat dacht je van dit? Yeah, That's, freedom. That's, freedom. That's Freedom, een van de grote platen die hij bracht. Uiteindelijk speelde hij nog samen met Olivia Newton-John... bij de Olympische Zomerspelen in Australië natuurlijk zelf. Toen gaf hij een optreden en uh, momenteel maakt hij nog steeds wel muziek, maar hij heeft niet zoveel hits meer. Maar goed, dat heeft hij allemaal al verdiend, natuurlijk. Nou, goed, laten we ja. zover even de verjaardag achter ja, ons. Ja, zeker. We hebben vast nog wel meer en die komen straks nog wel uh, tevoorschijn. Denk ik eerst maar even een moment van rustig programma straks. De Zandvoortse berichten, ja, die hebben we ook nog voor u. Eerst Bell en Sebastian, A bit of previous. ik had yeah, een leuke plaat in de uh, ze. Bell en Sebastian, a bit of previous hier. En het is alweer tijd voor ja, de Zandvoortse... Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken even wat er gebeurt hier in Zandvoort. Onder andere kan ik je melden. Extra aandacht. Uh, nee, hier. Uh, ja, het was uh, hoogzomer bij Skip uh, Dierentuin. Dat was wel grappig. Afgelopen we uh, uh, zaterdag was dat volgens mij. Afgelopen zaterdag was dat ja, Skip uh, Dierentuin. Ja. Ieder jaar wordt bij Skip ontvangen een zomerfeest georganiseerd tussen de huizen. Aan de kost verloren. En uh, er was ook echt een kassa. Er was een platte grond gemaakt. En er waren honderd kinderen die met hun ouders meekwamen. open en oma was er ook bij. Ze konden allerlei dingen knutselen. Ze het ook gesmiekt. Je kon als uh, een struisvogel bijvoorbeeld. of Je kon als hond of als kat. En uiteindelijk kon je ook nog een struisvogel ei bekijken. pingwing ei. Een slangenhuid hinger. En uiteindelijk kon je ook... Poeh! Van een olifant. Oh, Wat is er en... mee? Kon je dat eten? Nee, ja. Dat kon je op je brood smeren. Het advies was om dat niet op te eten. En verder kon je een gratis donatie achterlaten. Het was gratis, maar je kon een donatie achterlaten. En dat ging dan weer naar het dierenhuis in Stampoort. Dus mooi. Het was een ja. groot feest daar. Ja. Eind juli zijn er weer twee avonden... dat er op het prachtige stukje strand... genaamd South Beach... komen er candlelight op het Zuidstrand. En het wordt verzorgd door het Lucerna Quartet. En er is ook een tribuut aan ABBA. En dat is op zaterdag. En de vierjarige tijden is op vrijdag... En het wordt dan zo rond half tien bij ondergaande zon wordt dat dan uh, gedaan. En uh, in, de, in de krant staat waar je eventueel kaarten kan kopen. Maar het is echt wel de moeite waard. Maar ja, het blijft natuurlijk zo van... als dit weer is als vandaag, dan heb je er geen zin in. Hè? Nee, snap ik. Nee. Er is extra onderzoek in eerste instantie blijft het we toch wel het beste locatie, namelijk Zuid, parkeerplaats Zuid, om daar een asielzoekerscentrum te gaan maken. Voor ieder geval 65 personen en dat komt vanwege door de verspreidingswet. Elke gemeente moet het ook een aantal asielzoekers opnemen en hier zijn ze vooruitstreven. Dan hebben ze nu al wat bedacht en ze hebben gekeken naar verschillende plekken, onder andere de Tolweg. Nou, daar zitten we nu op. Dan zou je ze hier op parkeerterrein doen. Noord hebben ze dan gekeken, een parkeerterrein. Camp. Camping, de uh, Duinrond hebben ze gekeken. Nieuw unicum, Ook wel particuliere uh, bedrijven hebben gekeken. En een aantal hebben gezegd: nee, kan niet. En het schijnt dat TZB, uh, dat is een voetbalveld. Uh, de Stanford Boys. Ja, daar, schijnt nog, daar zou het misschien kunnen. Maar goed, uiteindelijk okay. uh, moeten ze kijken dat hij te veel druk komt uh, op de huizen. Uh, want ze willen misschien ook nog een ruil gaan doen van asielzoekers naar statushouders. Okay. Maar is dat slim? Want de statushouders hebben weer recht op een huis. En dat hebben we hier weer tekort. Nou, in elke gemeente hebben ze tekort huizen. Dus dat is natuurlijk hetzelfde probleem. Maar goed, we zijn nog steeds bezig met het, uh, het plan. Waar gaan we ze onderbrengen? En het lijkt toch wel zuid te worden. Het lijkt zuid te worden. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, de zwemles in zee voor uh, Zandvoortse scholieren... dat was uh, geregeld dat, uh, dat er een aantal lessen waren... dat uh, mensen dus konden leren hoe ze in zee moesten zwemmen... en hoe ze op mu mui moeten letten en al die dingen meer. Maar ja, het blijkt dus wel dat het aanmelden... Uh, dat het lukt dus niet meer. Dus het zit dus gewoon al helemaal vol. Dus dat is natuurlijk wel een hele goede zaak... Ja. dat het Zandvoortse Relijksbegaan dit doet. Het was dan ook wel gratis. Maar ik denk zeker dat het wel verstandig is om... Uh, sowieso bij de normale zwemlessen... als er nog schoolzwem gegeven wordt. Dat weet ik even niet zeker. Maar dat, dat ze zeker dat ze dat zeestukje erbij nemen. Lijkt me wel. Zeker als je in Zandvoort woont. Ja. Oh, lijkt me zelfsprekend. Het ja. Transfestival blijkt een blijvertje. De strandgasten die zijn naar, uh, onder andere naar DPM-race geweest natuurlijk. Maar de City. Luminocity... Luminosity. Luminosity. Luminosity. Luminosity. Ja, Handig voor mensen die ja. slecht zijn. Zo uh, vier nou, dagen, hè? Vier dagen hebben ja. ze uh, muziek gedraaid en het schijnt redelijk te bevallen. Weinig klachten, alleen mensen uh, die hadden wel last van de opbouw en afbouw. Maar mensen die dan zeg maar daar uh, ook een strandhuisje hadden, hadden er wel last van dat er heel veel over hetzelfde afstand, afgang opgang spullen moesten worden ja. verplaatst. En verder waren ook vele parkeerplaatsen bezet vanwege ja, uh, materiaal wat aangeleverd moest worden. Dus uh, nou goed, het komt, een komt, dit is de derde keer. Er komt weer in 2024 ook eentje, maar het is nu helemaal bekend welke datum. Ja. ja. Ja, je bent on the enthousiast. Ik hoorde het al. Ik ben light op. Ja, ik heb het al gezien, maar ik ja? ben er niet heen gegaan. Dat deed me gewoon even een beetje too much. Uh, de zangers hebben de zomeravondconcerten uh, geopend, zeg maar. Maar het zijn er maar twee, hoor. Maar uh, dat was toch wel heel leuk. Er waren uh, diverse liedjes als Abba, Billy Jovelle, Coldplay, et cetera. En het uh, volgende zomeravondconcert in de protestantse kerk is op woensdag 12 juli... Want dan treedt de Beatleband band Rooftop uit Velzebroek op. Toegang is wederom gratis. Er is wel een uh, open schaalcollectie. En het leuke is dat de dirigent van de Beat pop zingt daar ook in mee Dus ik heb wel zo. Ik ga kijken in ieder geval, want ik ben wel een fan van de Beatles. Dus uh, we gaan even kijken. Ja, zeker. En altijd leuk ook als ook altijd wat coldploy. Ik wil je wel trouwens ook wel vertellen wat point. ik heel leuk vind. Want wij zijn natuurlijk Zandvoort aan Zee. En er ja. is nou een nieuwe winkel die heet Zandvoort aan Zeep. En die zit dus daar op de Torbeckenstraat 9. Dat is waarschijnlijk dat kleine uh, overdekte ja. gedeeltje. En uh, ja, dus het is toch wel leuk om daar eens een keer te gaan kijken. Ik ga kijken. Zeker. Als je niet lekker ruikt, ga er heen. Ja. Nou, tijd voor je landenkeuze. Ja, die staat klaar. Silt Johnson. Hij zou vandaag 86 worden, maar helaas ja, overleden ja, is vorig meer. jaar 85-jarige leeftijd. Maar het is wel fijne machine. It's because I'm black. shades of my skin. Splash against my hollow bones That rocks my soul whoa, whoa, whoa, whoa. Looking back over my false dreams That I once knew Wondering why my because I'm black, uh-huh, somebody tell me what can I do, oh Lord, oh, something is holding me back, uh -huh. is it because I'm black, yeah. So hard to earn every penny. Yeah, yeah. Oh Lord, something is holding me back. Ah. Uh -huh. Is it because I'm black? We zijn vandaag jarig zijn geweest, Phil Johnson. En It's Because I'm Black. Ja. Is it because I'm black? Maar het is wel een heel traag nummer. We zitten pas op drie minuten en het duurt 7,5 minuten. Hè? Ja, ja, precies. Dus het is wel genoeg geweest. Het is genoeg geweest, zeg. Ja, het is wel in betekent ook van. Uh, nou. Katy Cotty, hè? Ja, zeker. Ja, het is, uh, dan is het wel heel toepasselijk. En uh, dan zie je ook weer. Uh, bij nu.nl van. En gaat de, beur, gaat de, de koning nou uh, zijn excuses aanbieden of niet? Ik oh, ben echt zo benieuwd, ja. Nou, zou dus, dat al vandaag gebeurd? De verwachtingen zijn zo hoog. Oh. Het, het maf is wel, jawel. Uiteindelijk heeft uh, Femke Jan Halsemaat ook al eerder al excuus uit... Uh, afgeleverd hè van Amsterdam toe. Ja, zeker. Toen. Klein stukje. Tussen 1500 en 1880 vielen tenminste 12,5 miljoen mensen aan de transatlantische slavenhandel ten prooi. Ze werden uit hun huizen gesleurd. Families werden uiteengereten. Hun vrijheid werd vermorzeld. Femke Halsema al in 2017 was dat voor mij. 2016, ja. Deze al excuus vanwege Amsterdam en Amsterdam had natuurlijk wel al een groot vinger in de pap. Wat zijn haarroodzijden? Dat is ze, ook getint. Ja, getint. Femke oh. Halsema. Ik weet niet, ik let daar niet zo op. het Ja, dat maakt me ook niet uit. Vind, er zijn heel veel mensen van, ik ben zwart en dan denk ik van, nou, volgens mij zijn we even bruin, maar ik, bij mij komt een beetje meer door de zon. Ja, die manier. En ik heb geen, ik heb natuurlijk niet dat haar, maar ja. De, de, de, ik vind, ik vind de, de, de kleur doet er gewoon echt niet toe. Weet je, het is zo'n onzin. Nee, ja, ik vind het ook altijd lastig. Ik heb dan ook een, een, een, een stagiaire, en die heeft ook een kleurtje. En dan gaan er toch collega's aan het vragen. Waar, ja, waar, je kom jij vandaan? waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik denk, ja, ik, uh, ik weet niet, is dat niet, een, on, on, is het niet het is een ongepaste vraag, dit, zeg maar. Maakt dat nou uit waar ze vandaan komen? Maar ja, je bent ook wel nieuwsgierig. Uh, zijn je voorvader hier ook geboren? Oh ja, kan dat nog, nee. Ja, nee, ja, maar... je, wil, je wil eigenlijk wel het verhaal weten. Maar hoe kan je het op een bepaalde manier toch vragen? Ja. Dat je het niet hè, van de buitenkant hebt gezien. Ja, ik vind wel dat zij roets heeft. Dan misschien is ze, is, is ze van Joodse hem af ergens of zo. Maar het is gewoon best wel heel donker. De, de haar bedoel je dan? Ja, maar ook de ogen. Ja, ze heeft wel... Uh... Ik weet, ja, ik, een beetje... ik weet niet, ik wil wel eens horen waar ze spraakles heeft gehad. Dat vind ik wel heel bijzonder altijd. Ja. Ze praat altijd. <laughs> ja. Heel bijzonder. Ja, ja, je, hebt, je hebt het programma altijd van uh, waar je komt je vandaan en zo. En dan denk ik van, nou, het zal wel leuk zijn dan een keer. Hè. Ja. Daarin werd uh, meegenomen. Ik hoorde pas geleden nog een documentaire over haar, althans een podcast was dat geloof ik ook, die ging over dat wat, ze doet het wel steeds beter. <laughs> ze ja. kan het wel steeds beter. Nou goed, 1852, ja, we hebben het even, nog steeds over lokale geschiedenis. Harlem Meer valt droog. Er zijn al plannen in de 17e eeuw, dat is 16 zoveel, althans door elkaar. 16 zoveel zijn er al plannen door onder andere Jan Arendsen zoon Leegwater, die heet echt zo Leegwater, ik geloof het niet. En die willen eigenlijk ook nog wel het um, droog pompen, maar er zijn heel veel mensen die er toch op tegen, want er zijn namelijk heel veel mensen die er toch geld aan verdienen aan de scheepvaart, maar ook de visrecht. Van, uh, van Haarlem, uh, die willen ze niet kwijt, die fietsrechter. Dus besluit, nou, uiteindelijk komen er twee stormen in 1836... die het water opstuwen tot Amsterdam. Wow. En dan besluit uh, koning Willem II of III, de geloof ik weet niet welke het is... die besloot, er moet toch iets gebeuren. Dus in uh, 1837 maakt hij een plan. En uiteindelijk gaan ze dan in 1839 gaan ze dijken bouwen... De ringdijken en op sommige, op sommige is die uh, 0,7 meter hoog, Een andere is die 1,7 meter hoog. En dan gaan ze de droogpomp in uh, 1852. Valt het droog? Dat halen we meer. Ja, nou, bijzonder verhaal. Ja, zeker weten. Ik heb nog wel een leuk, bijzonder verhaal. Want dit, dit is echt dat je denkt: het is er wel ook op het geweest en geweest. hoor. Ja. Maar dat er een handtas is geveild voor bijna 64.000 dollar. En die handtas is kleiner dan een zandkorrel. En ik, ik krijg dan zeker door de kleur, want hij is een fel geel. Dat moet ook wel. Ik krijg dan het idee van oh, dat lijkt op die stukjes die in, in zo'n kaleidoscoop zitten. Weet je, dat kon je draaien en had je allemaal mooie vormen. Oh die. Je, ja. Ja. Ja. En maar ja, die, die tas is dus ontworpen door ja. kunstcollectief uh, MSCHF. Het is Mischief waarschijnlijk. Zoals het betekent dat denk ik. Gebaseerd op een model van Louis Vuitton, Maar uh, ze wilde een statement maken. Want. Tassen zouden namelijk hun functie verliezen... als ze alsmaar kleiner worden gemaakt. En het laatste is dus echt de laatste jaren echt het geval. Het zijn, het zijn die de tasjes... die zijn te groot van een portemonneetje. Ja, het gaat mobiels... zijn momenteel weer groter aan het worden. En ik zie ook die, die, die designtasjes. Een vriendin van mijn dochter heeft ook zo'n tasje. 800 euro of zo. Je kan bijna niks in. Maar het is gewoon pure status. Je, de, en je ja, moet er goed die, vast bij je houden. Je rookt ook niet meer. Dus je hebt geen pakje sigaretten er meer in. Maar je kan natuurlijk ook een mobiel doen... die tegelijkertijd een tasje is. Ja, die meneer... Dus er staat mobiel en een... Ik weet het niet, maar dit is wel de ideale tas voor mijn vrouw. Dan kon ze niet zoveel kopen. Oh, oh, oh, oh. Jezus, wat een slappige... Discriminatie, ik wil excuses. <laughs> nou, zo, zo uh, moet ik excuses maken... Ja, ja, ik ben nog steeds op zoek of ik er, ergens een slachtoffer van ben. Ik denk het toch niet, maar ik weet, misschien heb ik het verdrongen. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Ja, ja, we zitten wel momenteel in een slachtofferperiode. Maar Ja, daar moeten we even doorheen. En straks gaan we straks. Allemaal weer zijn we weer helden. Zeker. Nou, een van de laatste plaatsen voor Tien uur. Oh wel. We hebben echt nog wel aantal plaatsen. Loop niet te zeuren. Het programma is te lang niet afgelopen. Bad Sons. Life was easier when I all cared about me. Strip in the streets in the To looking bleak, my head feels sound, yeah As I lost signal on the train underground and my thoughts came flooding and I started to drown, yeah You caught me by surprise, changed my destination Oh yeah Cause I a big eyes foaming constellations Yeah, I had no reason to breathe Overzichtelijker. Toen ik gewoon bij mezelf was, op mezelf, kon ik voor mezelf zorgen, dan heb ik er nog iemand bij. Ja, dat is een uh, hele verantwoordelijkheid. Daar bad sons and all he cared about me. It life was easier. Goed, vandaag nog een stuk in de Telegraaf te lezen. Een mooi verhaal over Hendrik. Niet Hendrik Haafkamp, maar gewoon en Hendrik was de oud militair. Hij heeft ooit in Nederland zes jaar in het leger gezeten. En uiteindelijk uh, is hij eruit gegaan. En toen had hij een bedrijf opgezet in Spanje, geloof ik. En hij miste eigenlijk toch het kameraadschap. En toen was de Oekraïne in gevaar, de, de, de oorlog gedaan. En toen dacht hij: ik, ik ga mezelf aanmelden. En hij had nog een paar maten gevonden. Die had ook oh, zoiets: Ja, we gaan doen, we gaan strijden in Oekraïne. We gaan tegen de Russen strijden, heb ik altijd al willen doen. En toen rees hij daar naartoe, naar Oekraïne. En een van die gasten had zoiets. Ja, mijn moeder gaat wel wat slecht. Oh, ja, ja. Vind, ja, misschien moet ik toch wel weer terug. En die dacht, ja, kom op zeg, waren we dan met z'n allen samen uit, samen thuis? Nou, ja, toen begreep ik al. Die gasten wilden toch terug. Had toch een beetje angst weten. En uiteindelijk gingen ze met z'n allen weer terug. Dus, nou ja, goed. En uiteindelijk is hij... Uh, voor de tweede keer is hij erheen gegaan. Toen dacht ik ik ga maar uitmolden voor het uh, vrijwilligerslegioen. Nou, daar ook weer naartoe. En toen zat hij in het vrijwilligerslegioen toen dacht hij van... Jezus, wat een stelletje prutsers allemaal. Uh. Ongecontroleerd zoosje. Hij zegt, ik wil best mijn leven laten hier... maar kan het toch wel een beetje onder controle worden? En dat ik een beetje greep heb erop. Want dit vind ik echt... Nee, stelletje ongeregelde uh, strijders hebben geen zin in. Toen ging hij naar huis gegaan. Uiteindelijk is hij voor de derde keer gegaan. En toen kom je bij de mortierlancerers. Uh, uh, hij zegt, het was niet helemaal wat ik in mijn hoofd had. Maar goed, hij had zich aangebeld. Hij ging daar. En daar heeft hij een tijdje gediend... Tot uiteindelijk kwam hij met een uh, verhaal in de Telegraaf. En toen werd het gepubliceerd, het verhaal in de Telegraaf. En nog geen uur later kwam zijn meerdere naar hem toe en toen werd hij uh, op non-actief gesteld. Want hij huh? had toch al informatie gelekt in de krant. Dat was niet helemaal de bedoeling. Er oh. uh, nou, werd onderzoek naar gedaan en uiteindelijk uh, werd hij wel vrijgesproken en mocht hij uiteindelijk gewoon wel weer de wapens oppakken. Maar toen had hij zelf zoals nou... Heel veel uh, sergeant's of noem je dat... Koenels boven hem... Die hadden twijfels over zijn... Functioneren. En functioneren. Dus toen dacht ik... Nou, ik trek zelf de stekker er wel uit. Dus nu is hij in Nederland. En nou ja, goed. Missie uh, niet helemaal geslaagd. Jammer. Dan wil je inzetten. Maar ja, misschien had je dat verhaal in de telegraaf niet moeten doen. Het is best leuk om te laten zien dat je een beetje een soort bent. Maar misschien had je dat niet moeten doen. Maar goed. Het is wel mooi geschreven dat mensen hun leven willen geven... Voor de vrijheid van een ander... Ja. ja, zeker. Ik ga het dus, niet doen hoor. Nee, ik ga het zeker niet doen. Ik heb, ik heb thuis nog wat klusjes, zeg ik altijd. Ja. <laughs> nou, je hebt nooit ooit Een stoel school bekleden, schoolbekleden zeker weer, hoor ik al mensen zeggen. Ja, nee, ja, ja, ja. Ik, uh, ik heb ook nog iets anders. Nou goed, wat heb jij nog weer opgeduikt op het net? Ja, ik zie dus wel dat vandaag uh, die uh, Nahel begraven wordt, die uh, ja. 17-jarige. Dus uh, voor jullie heeft dus wel gevraagd uh, aan de media om weg te blijven bij de uitvaart. En de nabestaande hoop op een dag van bezinning. Dat zou mooi dus, uh, zijn. Ja. 1350 auto's in de brand, hoorden we net op het nieuws. Ja. Het is, er is minder druk in uh, Frankrijk. Ja, klopt. Ja. Er zijn vrijdagavond 45.000 politieagenten ingezet in Frankrijk. Ongelooflijk. En eerder op de dag werd besloten om vanaf 9 uur het openbaar vervoer stil te leggen. En daarnaast werden enkele grote evenementen afgeblazen. Moet je nagaan, hè? Ja, ja. 45.000 ja. politie, allemaal aanhoudingen. En uh, 994 mensen alleen al op. Uh, uh, zaterdag, van in de nacht van vrijdag op zaterdag. Hoe, wat, wat is nou precies waarvoor waar je dan als politieagent het wapen op het raam zet? Op, op, nou, wat is dat? 30 centimeter afstand van iemands hoofd. Omdat hij dan... Wat, wat, wat, in welke situatie is die man terechtgekomen? Waardoor... Nee, hij is in de, in de borst geschoten. In de borst? Ook dacht ja. hij in zijn hoofd? Hij probeerde dus dinsdag weg te rijden. Bij agenten, want ze hadden zijn nou auto gestopt vanwege verkeersovertredingen. En toen heeft een van de agenten dus hem in de borst geschoten. Ja, het is inderdaad. Uh... Het is buiten proporties gereageerd. Ja. ja, maar dat vind ik vaak hoor, met bepaalde overtredingen. Dat ik denk van uh, moet je nou altijd uh, per se gelijk halen als, uh, als overheid? Als, uh, als iemand. Dat, uh, weet je, je kan af en toe ook wel. Uh... Denken van nou ja, weet je, laat me gaan. Weet je? Heeft hij heeft met die auto andere mensen in gevaar gebracht? Dat ja, je denkt, van, ik, ik denk kan het, hem echt niet laten hij rijden. Hij reed waarschijnlijk door rood of zo. Ja, goed, ja nee, we, we doen natuurlijk een beetje, wel we reed door rood. Nee, hij heeft waarschijnlijk toch in bepaalde situaties heeft hij gereageerd... waardoor de politie dacht, maar ja, hij, hij moet was al, Hij was al aangehouden. Ja, het, hij wilde niet stoppen, hij wilde niet uitstappen. En toen nee, is hij was aangehouden op. en toen reed hij weg of zo. Ja, ja, klopt, ja, hij stond al stil, maar ja. hij wilde niet uit de auto komen. Nou ja, het is een bizarre verhaal en ik hoop dat het, uh, dat het weer rustig wordt in Frankrijk... en dat de politie er ook een beetje iets van leert, hè? Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Goed. Ik is... had trouwens ook nog een bericht gelezen dat een vrouw... die was van een tien verdiepingen hoog uh, schip... was uh, in het water gevallen, okay. een groot cruiseschip, en ze heeft het toch levend afgebracht. Nou, hoe bijzonder is dat? Dat is wel een heel bijzonder verhaal. Ja, dat zie je. Mooie berichten. positieve berichten, hè? Bij Toeperkleven. Nou goed, één van de laatste plaatjes voor... nee, uh, tien uur, nou, wel echt het laatste plaatje, denk ik, is Kies... I love myself. I see myself I've been Kan je er ook wachten, alleen maar heet ze, heet ze, nog eens iets. Het is de zaterdagmorgen. We lopen tegen het einde van het radioprogramma en kijken we nog een aantal berichten. Kijken we. Ja, ja we hebben een nieuwe theorie. Een nieuwe theorie? Over de van van amand Amman. Oh, hij, hij reed te hard en toen was er was een agent en die schoot hem niet. Oh nee, dat was weer wat anders. He, hebben ze de beelden nee, naar gekeken? Nee, maar volgens een nieuwe theorie is hij gestorven aan zijn verwondingen. Dat hij een dronkenmansritje heeft gemaakt met een strijdwagen. Huh? En hij reed te snel en hij crashte. Dus, uh, uh, dat zegt de Egyptoloog Sofia Assis. Uh, uh, uh, hè? Ja. Hoe, hoe kunnen ze hebben ze alcohol in zijn bloed gevonden dan, Nou, zo? ze hebben dus heel veel alcohol gevonden. Ja? Witte wijn in, uh, in zijn tombe. Dus, Oké. Okay. Uh, het is toch uh, hè, de, de oude Egyptenaren namen in hun graven dingen mee die ze namens wilden hebben. En dus in zijn graf tombe werd veel droge witte wijn gevonden. En dat suggereert zijn liefde ook voor wijn. Ook werden er zes strijdwagens ja, we nog in het ja. graf. Ja, ja. Yes. ja. Yes. Dus, uh, maar, maar anderen zeggen van ja, het kan niet, want hij had een klompvoet. Nou, dan kon hij moeilijk wa wandelen. Je hoeft ook niet en hij kon de... een strijdwagen besturen. Ik denk, nou, dat moet toch wel lukken. Misschien je, je, een stoel gemaakt voor hem. Ja, dus, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, de exacte oorzaak van de beenbrook is ook moeilijk te bewijzen. Maar zij denkt dus dat hij uit de bocht is uh, gevlogen. En, uh, een wolf die was, dat... en die is helemaal, on, uh, die is helemaal met, uh, door een verzwakt immuunsysteem... Tegenvolg van malaria is hij daardoor oh, okay. oh, wat overleden. Dan denk ik, van, nou, ik vind het wel een bijzonder verhaal. En de auto was opgeladen met een uh, buitenaardse accu. Ja. Er ja. waren aliens bij betrokken. Ja. ja de veronderstelling en zo. Het is wel een feite. Ja. ja, het is ook een mening. Of zoiets. Nou goed, dit was Toepelkleven. <laughs> Mooi weekend. We Tot volgende elkaar. week. Volgende week. Dus zitten we echt weer tegen u aan te houden. Ja. Je gelooft niet. Hè. Jaar na jaar. Na Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.